Ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Brandweerlieden in Valencia zijn het pand binnengegaan... waar gisteren een grote brand uitbrak. Daarbij vielen zeker tien doden, zegt correspondent Edwin Winkels. De brandweer en de technische recherche samen... hebben een eerste tocht volledig door, door de twee grote gebouwen gemaakt. Die 138 woningen die, daar, die daarin liggen en volledig zijn verbrand. En zijn daar, zoals je al noemde, die tien lichamen tegengekomen. Meerdere Spaanse media melden dat onder de slachtoffers ook een gezin is, bestaande uit een vrouw, man en twee jonge kinderen. De moeder van Alexei Navalny moet binnen drie uur beslissen... of ze haar zoon wil laten begraven zonder familie, vrienden en aanhangers erbij. Als ze niet akkoord gaat, dan wordt de Russische oppositieleider... begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Navalny's moeder zegt dat zij volgens de wet het lichaam van haar zoon moet krijgen. Maar autoriteiten weigeren dat. De Israëlische regering wil ruim 3300 huizen extra bouwen voor kolonisten op de westelijke jordaan die door het land wordt bezet. Het is een wraakactie vanwege een Palestijnse aanslag gisteren. En Olympisch kampioen Thomas Krol gaat stoppen met zijn schaatscarrière. Hij beëindigt zijn carrière om een opvallende carrière switch te maken. Hij wil namelijk piloot worden en gaat daarom een pilootopleiding volgen. Ik voel eigenlijk de afgelopen maanden ben ik tot de conclusie gekomen... dat ik mijn doelen in het schaats eigenlijk bereikt heb. En, uh, en eigenlijk niks meer heb waarvoor ik alles nog twee jaar opzij zou willen zetten. En dat eigenlijk nog een Olympische medaille of nog een WK-titel... Uh, mij niet gelukkiger of, of mijn carrière beter zou maken... Zelfs zeggen van een carrière als piloot. Krol beleefde twee jaar geleden het hoogtepunt van zijn carrière. Op de Olympische ijsbaan van Peking was hij op de kilometer iedereen te snel af. En veroverde hij een Olympische gouden medaille. Dan nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Vannacht wordt het wat fris bij een graad of twee. Morgen krijgen we een wisselvallig dagje met zon. Maar later ook regen en een graad of acht. Voor... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Goedenavond allemaal. Welkom bij weer een nieuwe Jelmer en de M&M's uitzending hier op de laatste vrijdag van de maand van februari. En het team is weer compleet. We zijn hier met alle M&M's. Goedenavond. Hallo. Want ja, wordt hier nog wat gestoeid met uh, koptelefoon aanvulling? Ja, dat, uh, dat is altijd de vraag uh, bij deze omroep. Maar daarom wel zo leuk. Lokaal, uh, lokaal vrijheid en lokale uitvinding. Dus maar ja, net als, we als vroeger met de gymsal, dat je dan een opdracht moest doen, maar dan met handicap. Weet je wel, dat is dit ook gewoon. <laughs> ja, ja, ja. Dat, dat, dat klinkt ook. Oh, ja. een, dat klinkt als een goede manier van het samenvatten op een manier nou ja, die niet het, slecht klinkt. Het, het, het, het, het, uh, het, eh, altijd wat ik me zou herinneren aan deze omroep toen ik hier begon, is al meteen hoe belangrijk techniek is voor überhaupt alles en de radio. Want uh, toen moest ik dat opzetten uh, bij Goedemorgen Zandvoort. Dat is altijd het programma wat dan zaterdagochtend is... maar dan ergens op locatie. Dat was het eerste wat ik deed voor de radio. Toen dacht ik, toen lukten er allemaal dingen niet. En toen was het echt net vlak voor de uitzending... dat de zender er niet op ging. Dus dan kom je er wel echt meteen achter... hoe belangrijk het is als alles het werkt. Nou, en, goed. En uh, nu maakt het me niks meer uit. Ja, kijk, op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt... ja, het zal allemaal wel... Maar hoe was jullie maand verder? Ik weet dat jij maar iets groter heeft gedaan. Mikkie is met iets nieuws begonnen. Meer kan weet ik niet. Vertel. Hoe was jullie februari? Ja, wie gaat het uh, eerst? Ja, nou ja. <laughs> mijn, uh, mijn februari was uh, ja, wel leuk eigenlijk. Ja, ik heb er net een hele nieuwe week op zitten eigenlijk. Met mijn stage bij het Haaromsdagblad ben ik maandag begonnen. En uh, dat is gewoon vijf dagen fulltime uh, uh, daar bezig. Dus dat, is, uh, dat was wel even wennen. En wat heb ik eigenlijk nog meer gedaan in februari... Ja, een beetje het vorige half jaar eigenlijk afgesloten natuurlijk wel in Zandvoort bezig geweest met, uh, met nieuwsdingen, maar eigenlijk een soort van schoolvrij gehad, maar ik was toch twee keer per week in Utrecht. Dus hoe ik dat heb gedaan, weet ik ook niet. Maar uh, nee, nu zit ik in de, op de redactie in Haarlem vanaf uh, vanaf afgelopen maandag. En uh, voor mijn stage dan hè, is dat dan. Maar ja. dan werk ik nu bij het Haarlem Stagpad. Dus dat uh, is leuk uiteindelijk. Ja, we ja. gaan je artikelen in de gaten houden. Mickey, hoe zit met jou februari. Ja, prima. Dat is hartstikke goed. Uh, ja, Jelmer die gaat uit Utrecht. En ik ga nu ineens naar Utrecht. Dus had ik eindelijk voor het eerst in vier jaar weer met, uh, met elkaar hadden we naar school kunnen gaan. En dan uh, gaat deze guy naar Haarlem. Ja. Maar ja, um, ja, nee gewoon top. Die minor is echt, uh, echt geweldig. Je hebt super veel vrijheid. Iedereen is hartstikke aardig met elkaar. Um, we hebben dan nu een introweek gehad. En daarbij hadden we de eerste week heel veel kennismaking. Ook met je, niet alleen met jezelf en, uh, maar voornamelijk ook met, je, met de medemensen en de klas en de community. Leuk. Ja, ja, dat was heel leuk en uh, ook heel leerzaam. En afgelopen week hadden we dan dat wij uh, aan de slag gingen met het project zelf... en een plan van aanpak schrijven en nadenken over het project zelf, zeg maar. Dus dat. Nou, ja, leuk. En je merkt zeker ook wel, want ik heb afgelopen half jaar dan een minor gedaan... over uh, hoe leuk mensen het vinden dat ze dit doen. Ja. En dat is bij je eigen opleiding misschien... een. Heb je op een gegeven moment gewoon mensen die je denkt van nou, die vinden het volgens mij niet echt leuk. Of zelf denk je ook, van nou moet het allemaal? Maar als je dus een miner gaat doen een half jaar, dan, uh, ja. dan ga je daar echt voor. Natuurlijk. Ja, en het is ook ja. dat deze miner geeft je zoveel vrijheid. Ze zijn zo tegendra, zeg maar Het is zo het tegenovergestelde van het schoolsysteem. Dat zij zeggen ook van ja, het schoolsysteem is leuk. Maar wij zijn daar niet van. En wij vinden dat eigenlijk gewoon ja. wack. En um, ja, dan zie je gewoon dat als jij dan. Die vrijheid krijgt. En je leert op deze manier. Dus veel meer op het praktisch, uh, praktisch gericht. En op wat jij zelf wil behalen. Dus je hebt veel meer vrijheid. En zij zien daarin dat mensen dus ook tien keer zo succesvol worden. Dat slaat echt helemaal nergens op. Uh, dan, dan dat je dus in een normaal schoolsysteem zou zitten. Nou. Dus... Dat, is ja, dat best wel. Klink, klinkt als jullie een mooie uh, maanden hebben gehad... Ja. Met, uh, met goede, goede nieuwe beginnen stage, ja. mijnen. <laughs> ja. Ik heb zelf uh, heb ik anderhalve week, nou, bijna twee weken... want heb ik heb ik de griep te pakken. Dus ik heb wel wat leuke dingen gedaan deze maand. En ik ben dan ook wel, als ik me even beter voel, zoals nu... dat ik denk van, ah, kan net, dan doe ik het. Uh, maar ik heb ook meermaals gehad dat ik dan iets deed. Bijvoorbeeld, ik heb meegedaan aan een lightwalk laatst... en 18 kilometer gelopen. Nou, normaal is dat geen enkel probleem. Maar als je griep hebt... Uh, is dat toch niet helemaal aan te raden. Dus toen heb ik weer twee dagen voor pampers gelegen. Uh, dus zo gaat mijn maand een beetje de hele tijd. Ik die denk, oh, ik kan het weer, dan doe ik te veel en dan uh, lig ik weer ziek. Maar nou, het, het wordt vanzelf toch bedoel. goed dat Wat je erbij. Wat goed doet. dat je er ja, bent. Ja, ja. Het ja. Ja. Ja, ja. is al ja. ja, Het is inmiddels tijd voor uh, de oh, volgende rubriek. We gaan het hebben over het uh, nieuws van afgelopen maand en er is nou veel gebeurd. En laten de rubriek, hoor. Nee, dat is een ander oh, We gaan nu okay. over het nieuws. Net was het persoonlijk nieuws, het nieuws. Oh, ja. Goed, in ieder geval. Uh, we beginnen maar gelijk met het uh, nou toch wat trieste nieuws... dat de, de Russische oppositieleider Naval niet ja. helaas is overleden. En het was jammer het nieuws uit dus vertel. Nou, dat is uh, toch wel toen dat nieuws kwam. Uh, kijk, er overlijden natuurlijk meerdere mensen in een jaar... en uh, veel, veel bekende namen waar je dan van leest. Uh, die overlijden dat is af en toe even schrikken. Uh, maar hier had ik wel weer echt bij zo'n persoon dat je echt raakt, weet je wel. Of tenminste, dat had ik dan zelf, dat ik dacht... Oké, okay, dit is... Uh, of tenminste, hoe het dan ons wordt bericht... natuurlijk de enige kansrijke oppositieleider in Rusland... die het, ja, toch altijd wel kritisch was op het Russische regime. Kijk, op Navalny zelf valt ook allemaal kritiek te leveren... maar uh, hij is natuurlijk met een ja, eigenlijk schijnproces... een paar jaar geleden uh, opgepakt... en eigenlijk al uh, tien jaar terug in handen gekomen van de... Russische politie en inlichtingendiensten. Um, en ik heb dit best wel veel gevolgd. Of dit volg je eigenlijk. Als het gebeurt is het wel vaak wereldnieuws En ja toen las ik dat hij overleden was. Dan, dan raakt dat je echt. Ik had dat voor het laatst... Uh, of een van de laatste keren met Peter R. de Vries ook. Dat is natuurlijk die uh, misdaadjournalist die in 2021 werd neergeschoten. Toen ik dat dacht, ik, dacht ik ook van... Jezus, dat, dat, dat dit gewoon kan gebeuren in Nederland. En dat nou ja, Navalny nu is uh, overleden in een strafkamp in Rusland. En ja, ik was vooral heel erg geschrokken van het nieuws... en ik dacht, daarom uh, voeg ik het uh, hier aan toe. En wat ik ook wel bijzonder vind... is de, nou, alle follow-ups die erop komen. Eigenlijk is het uh, uh, elke dag wel een bericht... meerdere keren per dag dat er weer nieuws naar buiten komt. Het is nu ook Rusland die... Twee weken lang zijn lichaam per se wil hebben. Dus die familie kan er geen eens bij. Uh, wat natuurlijk heel vreemd is. Want als, ze gewoon, ja, als je een overleden dierbare hebt waar die ook zit. Dan uh, heb je in uh, elk ander land gewoon recht uh, om dat te zien. En uh, nou echt. Uh, ik ja, ik ja, vind ja. het ook erg lastig om uh, onder woorden te brengen. Want ik schrik er echt van. Hij was natuurlijk ook. Nou ja. Uh, echt de enige die nog kans had om uh, Poetin een keer te verslaan bij verkiezingen. Maar je ziet natuurlijk al eigenlijk de afgelopen tien jaar dat er helemaal geen sprake meer is van een eerlijke democratie. Maar wat ja. ik me ik dan wel zit te bedenken en dat is dan ja. misschien nog de positieve kant van het verhaal Ik ja. kan me niet voorstellen dat in zo'n werkkamp opgesloten als zitten als uh, Poetins oppositiepersoon uh, uh, zeg maar dat een hele plezierige ervaring is. Dus hoe hard nee. het ook klinkt Misschien is het bijna prettiger voor hem dat hij nu dood is. Dan dat hij. Uh, weet ik veel wat hij daar allemaal doormaakt. Uh, ver. in nou ja. Toezicht ja, van uh, de VN en elke ja. mensenrechtenorganisatie die je maar kan bedenken. Maar in, ik, ik snap wat je zegt. In, in, in, die, die, zin, ja, in die, die zin, natuurlijk. Ja, als je het zo, zo bekijkt, is het. Uh, waar die, hoe hij die daar behandeld werd, zelf vast ook niet fijn zijn. Het is geen 2000 kilometer vanaf Moskou te liggen, ergens in Siberië. Ja, ja maar ook mm -hmm. gewoon. Nog even het punt aanstreken... Er zijn <lacht> gewoon nog. Uh, strafkampen en concentratiekampen. Hè? Ja. En snap je? Even gewoon dat besef. Hè? We weten wel, in China hebben ze dat natuurlijk... in de bekende dictaturen in landen. Maar Rusland gewoon... en dat we daar ook, omdat het een groot land is... altijd gewoon mee handelden en... Uh, alles gewoon mee deden. En dat eigenlijk ja. sinds die... De, de escalatie van de oorlog met Oekraïne... dat we eigenlijk Rusland... definitief pas... Dis disqualificeerden. Maar we hebben natuurlijk wel sinds dat ze bijvoorbeeld... Uh, ik rond zo af hoor, maar ja. dat ze de Krim hebben ingenomen... in Oekraïne geannexeerd... in 2014. De afgelopen tien jaar... is er gewoon bijna... Uh, toen hoorde je nog zelfs geluiden op... van nou, het is best gezellig... vriendschapsjaar met Nederland... is gewoon toen gevierd. En ja, ik ben ook heel blij... dat nu een commissie... Uh, wel heeft gezegd... Uh, ik weet even niet meer hoe die heet... maar die heeft Poetin eindelijk... een dictator genoemd. En ik dacht oké, okay. is dit een oud bericht... maar dit was dus afgelopen week. Ja. En ik dacht... ja. ja maar even en, afsluitend, want er is ja. er nog wel meer gebeurd... deze maand natuurlijk ook. Ja, precies. <laughs> ik ben een beetje lang ja. van stof. Klein beetje. Uh, afsluitend, denk ik... ja, 4 juni 1976. Dat is nog ineens 50. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, het is natuurlijk vreselijk dat deze... Nou, toch wel dappere man is overleden... in een strijd die eigenlijk niet te winnen was. Maar goed... Um, maar goed, we hopen dat er uh, snel iemand nieuw opstaat die het uh, tegen Poetin kan opnemen. als het niet op een andere manier gebeurt. Uh, verder is er ook nog wat technieuws gebeurd. Natuurlijk uh, ja, vrij uh, ja, timide nieuws vergeleken met dit. Maar dat was meer koos nieuwt, uh, nieuws item van uh, deze maand. Want er was iets met OpenAI. Nou ja, noem het timide. Ik vond het heel interessant. Want, want meestal laat ik dit soort dingen ook wel een beetje aan de, de tech-rubriek. Maar dit vond ik toch wel een hele bijzondere uh, bijzonder nieuwtje. Want uh, uh, OpenAI, bedrijf achter uh, ChatGTP, wat, wat dan een, een, een taalmodel is, zeg maar heeft nu ook een tekst- tot videomodel gemaakt. Tot inhoud dat als jij zegt, weet ik veel... drie puppies die door de sneeuw dansen en elkaar schattig likken... dan krijg je dus een video binnen no-time... van drie puppies die door de sneeuw dansen... en elkaar schattig aan het likken zijn, zeg maar. Ja. En wat daar heel bijzonder aan is... Zijn, of heel uh, wat de nieuwswaarde hier is, is niet van... oh, interessant, er is een technologische ontwikkeling. Maar dat, kijk... Uh, AI is best wel iets riskant. Er is steeds meer gesprek momenteel over dat. als je het hebt over het risico van het uitsterven van de mensheid. dat AI misschien wel, of mensen dat zeggen eigenlijk alle experts op dit moment. Dat, dat zelfs een groter risico is dan bijvoorbeeld uh, klimaatverandering of iets dergelijks. Het dus is eigenlijk ja. echt de, de nummer één uitdaging ja. van onze tijd. En het grootste gevaar erin is iets dat heet weer AGI. dat is dus iets wat een soort van menselijke intelligentie nabootst. En wat je daarvoor nodig hebt, dat heet een um, world. Uh, uh, ja, een, een world map, zeg maar, of, of een, een world model bedoel ik, een world model. En een world model houdt in, nu heb je gewoon een taalmodel... wat weet van, oké, okay, wat dan op een of andere manier waarschijnlijk intern... maar dat weet ze dus niet, want zo geavanceerd is AI dus al... ten opzichte van wat die onderzoekers kunnen bijhouden... van, oké, okay, een slagtand zit dan aan een mammoet vast, dus dat is goed. Maar wat dus nu kan gebeuren met dat videomodel... als dat gekoppeld wordt aan dat taalmodel... is dat zo'n AI dus ook een beeld krijgt bij, oké, okay, wat is zo'n slagtand dan op zo'n mammoet. en dat is zeg maar weer een stapje dichterbij die menselijke intelligentie. Dus dit is echt een een een een, een liep zeg maar in het risico wat AI vormt. En ik denk ja, als we dat niet, ja. of tenminste vermoed nee, hebben, ja. dan aan nou, de dan, an dan an an an andere dan kant. Ik vond het leuk dat je uh, dit item erop zette, want uh, het speelt ook heel erg bij journalistiek natuurlijk. Hè? Dat, ja. uh, uh, en ik ik heb het ook wel gezien met uh, met die videobeelden en ik dacht uh, toen dacht ik echt pas... Oh ja, shit, weet je wel. Dan kunnen nu echt heel veel dingen gewoon... echt nep na worden gemaakt. Daar denk ik dan meteen weer aan, weet je wel. Nee, dat, ja, zie, dat is natuurlijk het eerste risico, geloven. hè. Dat, dat klopt, dus, dus, maar dat kan je nog een beetje wegcensureren. Ja, ja. Dus dat het niet een video kan uh, fabriceren... van de val die niet in een gevangenis wordt vermoord, zeg maar. Ik bedoel, er allerlei theorieën komen. Een beetje gekke vergelijking. Maar dat kan natuurlijk hartstikke veel oproer creëren, zoiets. Ja. Alleen... Uh, dat is het begin, hè. Maar, maar, is maar het bouwblok wat deze stap is... en wat ook het effect wat dit kan hebben op banen. Ik bedoel, ik denk dat jij het ook al ziet in jouw journalistieke wereld. Volgens mij zijn er hartstikke veel journalisten en columnisten... whatever die al gebruik maken van de AI... voor het schrijven en checken van artikelen en weet ik veel wat. Uh, ja, nou ja, ik gebruik het zelf nog niet echt intensief. En bij het HM's wat gebruiken ze helemaal niet. Maar... Nee. Uh, omdat uh, ja, dat doen ze gewoon niet, dat uh, is ook veel minder leuk, maar ik kan me voorstellen bij bedrijven als nu.nl, uh, daar hebben ze natuurlijk veel nieuws wat gewoon verwerking zijn van persberichten ja, waarom heb je daar uiteindelijk nog iemand voor nodig? Dat, dat, ja. dat maar ook het controleren en zo, en dat is dus dan puur taal. Nou ja, nu heb je dus mensen die ons kunnen animeren, whatever. Ja, die gaan allemaal werkeloos raken. Ja, kant, Bijzonder. Nou, ik vind dat op zich wel meevallen. Aan de andere kant vond ik het persoonlijk niet een heel schokkende ontwikkeling. Want we hadden natuurlijk al Dali. Dat was een, een fotogenereer AI. en model. En ja, dan vraag ik me af wat is een video AI nou meer dan gewoon een serie foto's aan elkaar? Maar goed. Door naar het volgende oh, nieuwsitem. Uh, ja, nou ja. Uiteindelijk uh, nou, zit we, echt wel wat te Ben ik het niet mee eens, maar dat okay. maakt niet uit. Okay. Uh, ja. Goed. Uh, het laatste nieuws, sportnieuws. En dan gaan we de nieuwste afsluiten. Uh, afgelopen maand heeft de zevenvoudig Formule 1 wereldkampioen... Lewis Hamilton aangekondigd dat hij vanaf 2025 naar Ferrari gaat. En dan kijk ik ook een beetje naar Mickey. Wat vonden wij daarvan? Uh, zo, ja, interessant. Heel interessant. Ja. Hamilton in een Ferrari, uh, ja. Hadden we het verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Maar er waren wel wat spoilers en wat uh, easter eggs uh, te vinden... In de, in de Formule 1 wereld. Maar ik had het niet gezien, ik had het niet verwacht. Ik ook niet. We gaan uh, zien wat het brengt. De eerste Formule 1 race van dit seizoen, die is over een week. En uh, afgelopen vandaag hadden we pre-season testing... dat nog een beetje meegekeken, gekregen. Mm, nee, totaal niet. Oké, okay, ik ja. wel. Wanneer uh, begint het seizoen weer? Volgende week. Volgende week? Ja, ja. Oh, was, hype, uh, okay. bij, bij pre-season Testing was er nog iets met een putdeksel. Die zat een paar dagen los. En um, de Live de Survivor uit te uitgekomen. Maar goed, het is eerst weer tijd om naar een stukje muziek te gaan. Mag ik hier misschien iets, ja, bij, zeggen iets bij zeggen? Je mag hier iets bij de... zeggen als je opschiet. Nou ja, we gaan zometeen luisteren naar de Star Council. Met de nummer Walls Come Tumbling Down. En ik was een paar weken terug uh, in Utrecht bij een cafeetje. En daar draait dus allemaal jaren tachtig misschien een beetje dit soort genre ook. En dat was heel leuk. Had er hadden ook allemaal platen aan de muur hangen, dus je moet je die vibe een beetje voorstellen okay, nou, bij dit nummer. We gaan er naar luisteren. Hier is uh, de Style council met Wolves Come Tumbling Down. <applaus> You say the blame. Person over this steak tartare And we could be somewhere other than here Making out in the back of a car Or in the back of a bar Or we could make a memoir Yeah, on the back wall of the last stall In the bathroom at the bazaar if you think about falling Got you covered like I deserve an applause for Keeping you up late, I can't see straight, just wait, whoa Wait till I turn my love on Wait till, wait till, wait till I turn my love on I'm no cheap girl, I'm a rollercoaster ride, baby, jump up Come on, come on, cause baby, if you can't tell Baby, if you can't tell, girl, I don't wanna love Ja, je hoorde Walls Come Tumbling Down van The Soul Council En daarna hoorde je de nieuwe van Trina Gomez vandaag uitgekomen. Geen idee dat ze met een nieuw nummer kwam. La van. Nou, vind daar maar wat van. Het is tijd voor... het. Nee, rijmt. Ja, dat is ook het idee. Weet je, vindt het waarschijnlijk niks? Nee, wat een vrolijke geitenmuziek. Goed. In ieder geval, het is tijd voor ons regionaal nieuws. Want er zijn 1400 nieuwe woningen uh, gebouwd in Haarlem. En dat is uh, in de top 5 van de Noord-Hollandse gemeente... als het gaat om de bouw van extra woningen. Het was in de koorjaar dat stelde de wethouder Floor Roduner tevreden. Er zijn meer dan 1400 woningen bijgekomen. En dat is sinds de jaren 70 niet meer gebeurd. Dat was een quoteje van haar Nieuws. In ieder geval alleen in Noord-Holland liggen op meer, Aalsmeer en Edam-Volendam... liggen nog voor in Haarlem op betreft procentuele getallen. Maar toch best netjes. 1400 nieuwe woningen. Dat is echt best wel veel. Nou ja, heel veel... Het uh, Zandvoort heeft uh, volgens mij in zijn coalitieakkoord staan voor de hele periode van vier jaar. Uh, 600 woningen volgens mij erbij. Uh, dus dat, de, ja, het halen is natuurlijk een uh, aantal keer zo groot, maar het klinkt als veel als, als de wethouder dat uh, zegt. Toch? Ja, had we al een weet je. Ze pleurden een flatgebouw neer van 65 ah. verdiepingen hoog. En je bent ook... De, je bent er 65 op. verdiepingen? Deze ja, man. ik weet dat het hier in Nederland is het allemaal eng en dat mag Mickey allemaal Mickey wil een soort Casablanca, weet je. En, en, net als nee, in man. Spanje van die witte flat zo aan zee en, en wat nou... Dat is nou, echt <laughs> prachtig <op het. laughs> nee, En wat, wat is nou... is prachtig, maat. <laughs> wat nou als je aan de schaduwzijde woont van die flat dan heb je het hele jaar geen zon? Nou, dan ben je gewoon een scherpe yeah. en dan heb je gewoon niet genoeg geld gehad om daarin te wonen, ja. Het is wel wat ik dus altijd hoor. Ik ben er zelf niet geweest helaas maar van mensen die dus naar New York gaan... die zeggen, ja, je denkt het is echt heel vet... maar het is gewoon echt heel koud en winderig... omdat je gewoon tussen al die tochtgaten ja, loopt... Ja, ja. van Manhattan, zeg maar... tussen al die, die, die gigantische thing. wolkenkrabbers, weet je wel. En als je dus rijk ja. bent... Dan wil je gewoon het penthouse hebben. Want anders heb je gewoon geen uitzicht. Want in is je uitzicht weer bedekt door andere wolkenkrabbers. Ja, We hebben het Central Park om het groen te compenseren. Ja, ja, ja eigenlijk ja. wel. Ja, Mickey gaat een beetje voor de Sovjet-architectuur van nee, de jaren Nee, nee totaal niet. Nee, joh. Kijk gewoon uh, naar... Ik ziet een soort nieuwe is, Belmer voor zich. Ja, dat, nee. ja. ja flat zo. Man. Kijk, nee, maar het is Haarlem. Dus het is sowieso al pauper. En dan kan je er net nou. zo goed... Ja, hey, hey, weet je? Ik, vind, ik vind oprecht... En ik snap wel wat je bedoelt. Uh, uh, en ik ben ook helemaal niet van die lelijke, stenen, grijze architectuur. Maar ik vind laatst laatste tijd dat ik best wel om me heen kijk... ik denk van, nou, dat is best een leuk nieuw gebouw. Best ja, wel, ja, ja, ze gewoon. maken ook wel nieuwe gebouwen, maar ik heb gewoon... Ja, maar ik heb gewoon helemaal niks met Haarlem. Dus pleur daar gewoon zo'n ding uit uit, uit, uit de meesrunner, weet je wel. Ja, zo'n ja, zo megacity. Dan heb je 1400, 1400 gewoningen op één verdieping. En dan heb je dat ding oh, nog eens 100 verdiepingen hoog, nou, weet je wel. Ja. Ik, ik heb laatst een video gezien op YouTube. En dat was eigenlijk de vraag... op hoeveel vierkante meter zou je gewoon de hele mensheid kunnen huisvesten, zeg maar... Mm -hmm. En dat kan er gewoon op neer dat je niet eens een plek ter groot nodig hebt van Amsterdam. Als je gewoon één groot gebouw maakt van ongeveer 90 verdiepingen hoog. En ja. iedereen ongeveer zoveel ongeveer... Word je daar niet gewoon heel gelukkig van, dan Mickey? Is er gewoon iedereen in één gebouw zetten en dan de rest van de wereld gewoon ja. leeg? Kijk, ja. dat zou ik dan weer niet. Nee, nee, oh, okay. dat dan weer niet. Ja, okay. Maar oh, okay. het is gewoon mooi. Ik, ik, ik weet het niet. Ik vind high-rise echt het beste ja. wat er is. En uh, ja, hier in Nederland is het allemaal eng. wordt het allemaal. Oh, 50, nou, ja. 50 verdiepingen hoog is wel de maximum nou, maar ik, hoor. Laten we Oeh, we, en dan, weet, dan denk ik, jezus. Dat zeg je, maar Nederland heeft natuurlijk toch een plek in Europa. toch is gewoon heel erg eigen architecturele stijl. Oh, dat is zeker waar. En dat, dat is juist wel mooi. Anders, inderdaad, als je van die vierkante blokken wil, ja, dan kan je beter naar New York inderdaad gaan een flatgebouw kan je ook heel mooi maken. Kijk maar naar flat, het ja, conceptgebouw Het Blad. Dat is, uh, dat is heel mooi. En als je kijkt überhaupt in Dubai of zo, daar duwen ze die flats uit de grond. Dat is echt. Oh. Maar goed, in ieder geval dus heeft, het kan mooi. Ja, het kan mooi. Maar in ieder geval heeft Haarlem met tien jaar geleden of nee, sorry, vijf jaar geleden in het doel gesteld om in tien jaar. 10.000 woningen erbij te houden. Dat zijn er dus duizend per jaar. Nou, als we het zo door blijven gaan als dus dit jaar... dan gaat dat uh, goed. En vooral in Schalkwijk wordt er natuurlijk veel gebouwd. Nou, Dat is ook echt wel een beetje nodig. Want ja, we gaan het toch eerlijk zeggen. Schalkwijk was gewoon een beetje de... Nou ja, dat, nou ja inderdaad de achterwijk van Haarlem. En ik vind wat ze nu in Schalkwijk aan het bouwen zijn... Vooral het nieuwe winkels met het hele gedeelte... Uh, bij de McDonald's vind ik gewoon een erg mooi stuk nu... Uh, en ook langs de Schalkolweg ja, worden er zeker. dingen gebouwd, waaronder het, de nieuwe buurtvijverpark die is bijna daar zijn toest. ze echt goed mee bezig met Schalkwijk. Ja. Vind ik echt top. Ben ik ook. Mee dat is nou ik echt. Ook. Maar, maar wat een ik wel een goede zie... aanpak van de randvoorwaarden verbeteren door je community verbeteren. Daar, daar ben ik het mee eens. Maar wat je tegelijkertijd wel ziet, is dat dus ook de oorspronkelijke mensen die in Schalkwijk wonen, want het is nu toch heel erg voor studenten, voor heel veel jongeren en zo. Je ziet wel waar het vroeger echt ook wel meer gezinnen waren en zo. Dat begint wel minder te worden daar in die regio. En je ziet daarin tegen, juist vind ik er heel erg... dat Haarlem-Noord heel erg de slechte kant op gaat momenteel. Dus zeg maar waar voorheen Schalkwijk... waar het niet zo goed ging, ja. zie ik nu Haarlem-Noord weer een beetje... Dat, dat noemen wij in uh, jargon aandachtsgebieden. Maar ik vind, ja, vind Haarlem-Noord... het stuk bij het Marsmanplein vind ik best wel mooie dingen staan. Daar hebben ze ook op uh, heel plat gegooid inderdaad. Het is mooi. Het is mooi... Alleen, het, het, het, het, het heeft helemaal niks te maken. Want het Haarlemstad bestaat natuurlijk ook heel lang. Dus er staan ook heel veel gebouwen al, zeg maar. Ja. Maar als je gewoon kijkt naar hoe het daar nu gaat... sociaal gezien en wat ze verder nieuw nee, bijbouwen... Het, en de aandacht daar, gaat daar gewoon toch ja. wel wat minder. Uh, en, en als je het over Uimuiden hebt... De, de, het haarmoord werkt samen met Uimuiden, uh, zeg maar. Nee, maar even... Je begint te lachen. Maar dat is even... Dat we, we, we dwalen helemaal van het onderwerp af. Ja. Maar even als toevoeging op wat jij zei... met hoe de wijk zich ontwikkelt... In muizen zijn de afgelopen tijd zoveel incidenten geweest... dat daar nu een soort veiligheidsrisicogebied is. Ja. En gisteravond is er weer iemand voor zijn restaurant... Wa waarschijnlijk in de... Uh, uh, niet zomaar, zeg maar. Dus waarschijnlijk in de familiesfeer, zeg maar. Ja. Is er weer iemand voor zijn restaurant in elkaar geslagen. En vorige week was er een schietpartij. Met was er niet ook een avondklok in, in Luiden? Nu? Ja, er is wel iets dus van niet een Weet je ja, maar... de Ameland van Noord-Holland, hè? Dat, uh... Nou, uh, weet je wat het ding is in Ameland? Daar ben je nog veilig als je Amelander bent. En daar ja. ben je volgens mij gewoon okay. niet veilig. Maar goed, even afsluitend. <laughs> Jammer wilde nog iets zeggen, geloof ik. Nou, ik heb nieuws voor Mickey. Want je kan gaan wonen in de Zalmhaventoren in Rotterdam. Ja. Dat is een woontoren van 215 meter hoog. Nou, daar kan je helemaal je hart op halen. Eindelijk, eindelijk hebben, we het, hebben ze het een beetje begrepen hier. In Mickey het land. Die heeft het droomappartement. Mickey, Mickey gaat naar Rotterdam wonen. <laughs> ja. Tot dan bij de Rotterdamse radio. Ja, goed, ja, ja, tot, werken. Ja, goed tot, uh, tot zover het. Ja, tot zover het, Ja, er worden allemaal weer dingen gezegd. Tot zover het uh, regio nieuws. Uh, woningen is dus in Haarlem. En nu gaan we luisteren naar misschien wel de meest iconische televisie-instro van alle tijden. Ja, je hoorde de rembrandt met all be There For You natuurlijk 30 jaar geleden wereldberoemd geworden als intronummer van de hitserie Friends. Dit 30 jaar, jaar geleden. Ja, dit al. jaar is het 30 jaar geleden sinds de serie begonnen is en 20 jaar sinds het einde. Dus, nou, ik vond het wel toepassend. Ik ben nu ook dat boek aan het lezen van uh, Matthew Perry die natuurlijk uh, afgelopen jaar is overleden. Mm. Echt heel interessant om, uh, om daarover <coughs> te lezen. Een fascinerende persoon die echt wel heel veel problemen had waar eigenlijk niemand er wat van wist. Aanraden dus. Goed, het is tijd voor back online en dat is eigenlijk onze standaard techclub. Die kunnen we het gaan hebben over van alles en nog wat gerelateerd met tech, social media. En nummer 1 is eigenlijk dat de Nederlanders op eh, 18-2 volgens mij. Ja, het staat hier in dit item zondagavond. Ja, welke zondagavond dan? In ieder geval afgelopen uh, zondag. Afgelopen zondag was het. ja. Hebben Nederlanders wellicht 20 Nee, sorry. Hè? Wat heb ik nou? Oké, okay, goed. Uh, de Amsterdam Internet Exchange, een belangrijk internetknooppunt, verwerkte dus op de 18e rond half acht... 12 terabit aan gegevens per seconde. Dat is best veel. Ja. Dat is zeker veel. Ja. U weet eigenlijk niet wat ik erover te zeggen heb, ja. Ik ook niet, goed. Goed. goed. Nou, nou, leuk. Dat was echt leuk. Een beetje, dat was... Over wat, over die internetstoring? Ja, ja dat, dat, dat was echt een beetje een misser, oké. Okay, nou ja, niet oh, voorsteem, oh het God. is wel interessant. Wacht oh, even, sorry, God. ik kreeg een ander appje. Hey. Uh, This guy. Uh, Nederlands gebruiken niet eerder zoveel internet als gisteren, maar waarom was dat? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, nou waarom? Ik, ik heb op? wel een vermoeden, jongens, volgens mij hebben we net allemaal even wat meer technologie, dus gebruiken we ook net even wat meer internet. Ik bedoel het feit dat zelfs de meeste auto's tegenwoordig aan het internet ja, verbonden zijn. maar wat ik, en wat, wat ik zo interessant vond is dat er staat. Afgelopen zondagavond was het dus. Ja, wat is er dan bijzonder met wat? Nou, zondag, wat wat ik dus begreep op de zondagavond, stond zondag, ik. Ik heb het artikel wel gelezen ook eerder. Um, is dat het dus schijnt dat op zondagavond... zit gewoon veruit de meeste mensen thuis. Nou Op het moment dat het dan ook nog een, een druilerige zondag is. Dus mensen zijn niet uit, niet naar een festival. Ja, het was whatever. wel echt een druilige week. Ik eigenlijk. Zeggen, dan gaan ze dus allemaal Netflix zitten kijken of zo. Nou ja, dan schiet inderdaad dat internet vrij, uh, vrij omhoog. Dus... Druilerig. Kunnen jullie dat woord uitspreken? Druilerig. Druilerig. Ja, Druilerig. Oh, Oké, okay. goed. Nee, ik kan het niet. Tot ik merkte net dat hij er niet zo goed uitkwam. Dus ja, bij mij kwam net dat hele item niet goed uit. Maar goed, dat kan gebeuren. N daarom, ik dacht... Ik, uh, nee. da ja, dat is gewoon moeilijk. Ik had het niet voorbereid. Daarom gaan we oké. Okay. Daarom gaan we snel door naar het dat volgende. Dat moet je nooit zeggen voor de microfoon. Ik je ben... moet altijd doen alsof ja, maar ik ben, alles een script is. Ik ben eerlijk. Het is allemaal rikt. Goed, in ieder geval... No. Oh de uh, die Jumbo die wil kunstmatige intelligentie gaan inzetten... in strijd tegen winkeldiefstal. Ja, goed voor idee. de supermarkt is het mogelijk een fantastische oplossing... Maar de critici denken eh, dat is de volgende stap op het gebied van massasurveillance. Nee, Wat denken joh. we daarvan? Ja, Robocop. Robocop. Gewoon oh, Robocop voor de ingang neerzetten. Dus niemand meer ja. die, daar, uh, die daar iets durft hoor. Oei, oei. Ja. Goed. Ja, ik weet niet, ik vind het wel interessant. Je hebt ook in de, het Albertijn hoofdkantoor in Amsterdam Die hebben een soort concept Albertijn Store, zeg maar. En wat daar is, daar loop je dan binnen. Dan, je hebt een soort chipje bij die al gekoppeld is aan jouw bankaccount. En dan tracken dus slimme camera's, die dus met AI gedaan zijn. wat jij in je mandje gooit. Dus op het moment dat jij dus gewoon iets uit een kast pakt, een uh, rap of zo. je flikkert het in je mandje. dan gaat, staat automatisch bij die camera geregistreerd: oké, okay, dit persoon heeft die rap in een mandje geflikkerd... moet je niet eens langs een kassa... je kan gewoon de winkel weer uitlopen... Ja. en het moment dat die camera herkent... je bent de winkel uit... Dan wordt de web afgeschreven. Ja, maar dat is, dus, dat is volgens mij ook Pak al vet. in gebruik toch bij sommige winkels. Een paar beperkte winkels ook vol. Ja, in, in de buitenland heb je het ook wel, geloof ja. ik. In New York heb je een paar van dit soort winkels. Ik denk wel dat dat de toekomst wordt uh, ja. van winkels. En waar ik normaal heel kritisch ben op AI... en me best wel zorgen maak om heel veel dingen... Ja, en ik ook echt ik. hier wel wat risico's zie... Dan heb ik zoiets van, ja, weet je, je ziet toch... er is overal personeelstekort. Mensen worden vaak toch niet zo heel vrolijk van in een supermarkt werken... Dus ja, op zich, ik vind het best wel een, een efficiënte manier van omgaan met personeel. En je kan nog sneller winkelen, geen rijen meer, whatever. Je pleurt het erin en hop, je gaat er weer uit. Ja, ideaal. Ah. Hoef je ook geen uh, 60 cent meer te betalen bij de garage, omdat je net één net minuut na twintig minuten. zeggen, dus hier, ja, hier ik ben ik niet pers. per se. Uh, niet sluit plekken. me hierbij aan. Ik ook ja. niet, ik ook. Ik en dan ook hebben niet. we Elon Musk, jullie het nieuws, die wil namelijk SpaceX verhuizen uit Delaware. Want die hebben een miljardenbonus voor hem tegengehouden. Ja, 55 miljard dollars. Dat vonden de rechters van Delaware geen goed idee. En daarom zegt hij, weet je wat. Maat doen gewoon het hele bedrijf naar Texas, want waarom niet? Nou, dat is wel interessant. Je ziet, je ziet in Silicon Valley momenteel dat heel veel bedrijven naar Texas gaan, omdat die gewoon hele gunstige wetgeving hebben op heel veel gebieden. En omdat, ja. omdat ze aan die grens zitten met Mexico, hebben ze gewoon echt heel veel arbeidsmigranten in Texas. Dat klinkt heel lullig. Dus dat ze is hebben ook, volgens mij uh, ook een reden. En ja, ze hebben volgens mij ook voor, voor businesses in Texas maar ze hebben ze 0% inkomstenbelasting. Dat is echt zo. Dus, dus er is nu in Texas heel grappig. Is een soort van een soort van nieuw mini-Hollywood aan het ontstaan. Als een soort nieuw mini Silicon Valley. Dus ik ben wel heel benieuwd ja, maar, wat er gaat gebeuren ja, maar, of dat, dat uitbreidt. Ja, maar Texas is natuurlijk een enorm conservatieve staat. En dat betekent dat bedrijven voordeeltje naar voordeeltje geven. Dat heeft voor en dat heeft nadelen. Maar goed. Ja. Dan hebben we nog een ander item. Wat... Republikeins. Ja, maar niet uit. Dan hebben we nog een ander. Dat omvat het. Nee, ja, sorry. ja, ja, ja, ja, ja. Zo ja, okay. maar dat. Oh, je <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja, volgende item. Goed, volgende item, wat er zijn namelijk miljoenen slimme meters nu al aan vervanging toe en dat viel mij op. En hoe komt dat nou? Omdat heel veel telecomproviders de 2G-frequentie gaan uitzetten die die meters gebruiken. En dat komt allemaal omdat wij met onze mobiel allemaal massaal 4 en 5G gaan gebruiken. Maar die meters zitten dus nog op 2G en daarom moeten er nu al miljoenen meters vervangen worden. Weet je dat ik me dus niet eens heb gerealiseerd dat 2G bestond als ik heel eerlijk ben. Dat was Edge, dat was voor 3G. Was dat no, het is het ding. logisch dat ja. je inderdaad voor 3G 2G hebt, maar mijn hoofd start het zeg maar bij ja, 3G. Nee, maar lang, <laughs> ja, maar heel lang is belverkeer over 2G ook gegaan. En Het gaat nu steeds vaker over 4G, want eigenlijk alle nieuwe mobiele apparaten, die ondersteunen 4G. En dat brengt heel ja. veel voordelen met zich mee. Ja. Maar goed, het is dus wel een probleem voor ook bijvoorbeeld oudere mensen die nog een Nokia 3310 hebben, die communiceert met het 2G-netwerk. Ja, die kunnen straks dus niet meer bellen bij de meeste grote ja. telecom-providers. Dat is best uh, dat een dingetje. Dat ja. lullig. Dan moet je maar geen Nokia hebben. Hey, die hadden gewoon legendarische telefoons. Ja, Nokia is beter dan alles wat er tegenwoordig is. Nou, goed, over die ja, telefoons. Ik dacht, ik zeg ook even over die, <laughs> ja, ja. over die telefoons. Mensen doen steeds langer met hun telefoons. Uh, het gemiddelde is tegenwoordig, geloof ik, bijna vier jaar. Dat is snap bijzonder. Ik. Nee, Dat snap ik heel goed. Het is schrijnend duur. Het is echt niet meer lachen. Mijn S8 was gloednieuw. kreeg ik 150 ja. euro cashback en ja. een VR-bril. En toen betaalde ik 800 euro. En dat was het nieuwste van het nieuwste. Dat was het duurste telefoon in jaren. Ja, maar, ja, maar het was dat wel het, uh, het nieuwste. En nu is het rustig 1500 euro. Ja, ik ben exact. het helemaal met je eens. Het is ook, uh, ik denk dat het ook ligt aan dat... Nou ja, inderdaad de S9. Dat ik een van de betere telefoons die ik ooit heb gehad. Ja, bij mij ook. Voor dat uh, niveau. Maar toen de S21. Nou, dat was inmiddels ook wel weer iets beter. Maar bijvoorbeeld... Uh, de S22 was helemaal. Ja, dat je dacht, oké, okay, het is gewoon een nieuwe uitgave, maar het is niet zoveel nieuws. Volgens mij hebben we het in deze uitzending nog over gehad. Ja. Dus het is ook heel logisch dat mensen denken: ja. Ja. Prima, ik kan er nog wel even mee. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, ik was iemand die echt wel elk jaar... zeker elke twee jaar mijn telefoon verving... omdat ik toch altijd wel... nou ja, ik zit in die IT, ik wil altijd graag de nieuwste features... dat vind ik belangrijk. Uh, maar ik heb ook mijn iPhone 11 Pro Max... die heb ik in 2020 aan het begin van de lockdown gekocht. Uh, model 2019, die heb ik nog tot... Nou, twee maanden geleden gebruikt en toen heb ik hem pas vervangen... omdat hij het eigenlijk nog prima deed. En alle nieuwe iPhones waren niet te betalen. En dan ga je kijken wat er nieuw is en dan denk je... nou, dat is leuk, maar dat is geen 1300 euro leuk... Goed. Maar ik, ik heb ook het gevoel, precies wat jullie zeggen, dat, dat telefoons nu op een punt zijn gekomen dat waar vroeger na twee jaar worden ze toch ook iets langzamer en dergelijke. Nou, dat gebeurt nu nog steeds wel. Ja. Maar dat ondanks dat ze zo langzamer zijn, kan je er alles mee wat je ja. wil als persoon. Dus ja, waarom maar, zou je ze vervangen? Het ding is iets, ja. Ik denk ook ja. dat smartphones al jarenlang geen revolutionaire functie meer hebben uitgebracht. Nee, de innovatie is op een gegeven moment nu gewoon Ik denk dat de grootste ja. leap in smartphone techniek was inderdaad de S8 en S9 die dat best wel eens design introduceerden zonder fysieke knop voor Samsung. Ja volgde Apple natuurlijk een aantal jaar later op met de iPhone 10. Ja. En nou ja, sinds is eigenlijk de smartphone in een soort final form. natuurlijk voor de folderbos gehad. Nou, daar heb ik ook een half jaar lang uh, de Displeasure gehad om dat te gebruiken. Dus dat is ook niet echt tot nog. En ja, voor nu is het gewoon wachten wat de toekomst uh, brengt. Uh, we gaan nu richting de, de, de, de augmented reality. Ja, Vision Pro Ja, die Vision Pro, wat een ding is dat, zeg. Jezus. Ja. Dat, als ik dat zie, dan denk ik echt van, nou... we zijn die die mensen die dat kopen of dat hebben bedacht, die zijn knettergek. Dit is wel ja. heel gaaf. Dat is wel cool. Ja, maar je doet dat toch niet? Het is gewoon een VR-bril met transparant glas. Ja, maar het is wel echt heel impressief. Nee, het is niet transparant. Nee, ik is krijg een projectie toe. van de buitenwereld. Maar ja. het is echt een typisch Apple-product, want dat kunnen natuurlijk meer VR's. De Quest 3 kan het. Maar Apple doet het echt op dus een Apple-manier... dat het ook voor de normale consument aantrekkelijk goed te gebruiken valt. Het is bijzonder. Het is nu nog echt een eerste generatie product. Veel te duur, maar ik deel voor vijf jaar al meer mensen met Vision Pro's lopen. Nou, ik niet. Zo'n nou, koelkast op je hoofd? Ja, dat, doe ik, Jezus, dat, ja. Ja, dat zou ik nou wel doen. <laughs> nee, maar goed, in ieder geval dan hebben we nog de twee laatste items... voordat we gaan afsluiten. Um, disney die heeft zich ingekocht bij Epic Games. Dus binnenkort gaan wij uh, nou ja, in Fortnite waarschijnlijk disney karakters zien... en nog wat andere kleine dingen. En Spotify die heeft dus 600 miljoen gebruikers geraakt... De, uh, raakt, maar die uh, draait nog steeds verlies. Dat is toch jammer. Nou ja, dat snap ik wel. Jij weet allemaal ook hoe ik... Ja, over... ik heb premium, maar ik weet niet hoe... Spotify is een ja. op... app. Ja, nee, Spotify is ook niet mijn ding. Goed, het is wel weer tijd voor hetgene dat we op Spotify ook luisteren. We gaan namelijk naar een stukje muziek en dit keer gewoon een lekker chill. app achter hem, I guess. Veel luisterplezier. Hey. But you can't turn the radio down And you can't think of anyone else And love is when you try to make it out alive But you can't turn the radio down And you can't think of anyone else uh -huh, look, I can see your face in the Parisian paintings I'm on the I can hear your voice in the streets and the TV stations and the police. I can feel the strains on my wrist. I don't need these bracelets. Of all the things that she keeps in cages, uh, I'm at least his favorite. Uh. And she said, I was about to give you all of me on all the weekends And all I wanted was apologies and all in your bed uh, Over my heels, falling on my head But all of my feels were already dead And if I could rewind it for you If you could remind me of What I felt before I fell for your idea of love. Love is when you try to place it out your mind But you can't turn the radio down And you can't think of anyone else And love is when you try to make it out alive But you can't turn the radio down, uh, and you can't think of anyone else. Uh, Monalisa, yeah, Monalisa, yeah. You like your space and distance, yeah You don't take admissions They told you not to date musicians, yeah But can't make you vicious Stick to the ones who let you make all the decisions And look the other way And you already know what your mother say And you already know I'm a number away I was about to give you all of me on all the weekends And all I wanted was apologies and all of your bid, uh Over my heels, falling on my head, but All of my fears were already dead And if I could rewind it for you If you could remind me of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 ja, je hoorde Dominic Fike met het nummer Mona Lisa. Dat is het nummer uit. Uh de film Spider-Man Across the Spider-Verse, een goede film, een lekker nummertje ook. En nu zouden we natuurlijk normaal de Mirko's hebben, maar ja, Mirko is nog steeds niet helemaal fit. En hij wil ook graag debuteren met zijn nieuwe show volgende maand. Dus vandaar even een kort ander onderwerp, wel aangekondigd door Mirko. Ja, ik, ik, normaal had ik de zo, de maar ik voelde me gewoon, gewoon. Ik had niet de inspiratie dit keer voor een, een echt goed recept. En ik wilde het format omgooien. Dus ik wilde het hebben over iets anders wat me heel erg is opgevallen in het nieuws. Waarvan ik denk: van nou, dat heeft echt een, een, een eigen stukje nodig. En dat is namelijk de rechtszaak met YouTuber Asit. Nou, en dan denken heel veel mensen: uh, waar gaat het in godsnaam over? Het is dus een heel klein stukje voorgeschiedenis. In 2018 kwam de 20-jarige student Sanda Diaom als gevolg van fysieke mishandeling tijdens de studentendoop... van een, vereniging, een Belgische studentenvereniging genaamd Reuzegom. Uh, en deze ja, Belgische studentenvereniging... stond bekend als een van de meest elitaire van het land. Hè. Dus Net als dat wij hier Vindicat hebben in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Is dat in België Reuzegom. Dus er zitten artsen, uh, aanstaand artsen, uh, rechters, stopadvocaten, noem maar op. Als je daarbij zit, dan hoor je zeg maar echt tot de elite... Uh, van België. En die, die Zandadia ging daar dus bij... met dat toch wel idealistische idee van... hé, hey, ik kwam zelf van wat lager wal. Uh, misschien hoor ik er dan ook bij. Nou, dat is helemaal misgegaan. Die doop was veel te heftig. Er is op hem geplast. Ze hebben hem een levende goudvis gevoerd. Uh, en ze hebben hem volgens visolie gevoerd. Toen die, uh, die, die, die goudvis niet uitbraakte met visolie... Dat opnieuw, moest hij opnieuw een levende goudvis nemen... en nog meer visolie is ook niet gelukt... Uh, ze hebben expres zijn kranen afgeplakt, zodat hij niet, uh, kon, geen water kon drinken... nadat hij alcohol had gedaan. Eigenlijk alles uh, duidt gewoon op extreme mishandeling. En uiteindelijk, toen ze doorkregen van shit, het gaat echt niet goed met hem... nadat ja, ze eigenlijk al meermaals gesprekken hadden gevoerd van hé, hey, hoe of wat... hebben ze hem toch maar naar het ziekenhuis gebracht. Hebben ze niks verteld. Heeft ook niemand van Reuselgoorn verteld wie wat of waarom uh, uh, heeft gedaan, zeg maar... Uh, bijvoorbeeld ook niet verteld dat hij visolie had geslikt... waardoor de artsen niet goed konden handelen... en dus niet bijvoorbeeld zijn maag konden leegpompen. Uh, en toen is hij overleden. Dat is een rechtszaak geworden. Uh, mensen van Reuzegom uh, die daarbij zaten... Die zijn natuurlijk, is daar wel wat media-aandacht uh, voor geweest. Die hebben nu allemaal een boete van slechts 400 euro. Geen gevangenisstraf, geen strafblad, niks erop en eraf en eraan. Terwijl er, ik geloof, vier, vier strafbare feiten gepleegd waren... volgens de rechter... En een YouTuber, een Belgische YouTuber, de grootste Belgische YouTuber... genaamd Esit, een lange voorgeschiedenis... maar belangrijk ja. voor het verhaal... Uh, die heeft op een gegeven moment een video gemaakt... iets wat de media eigenlijk een beetje vertikte te doen uh, in België... waarin hij echt gewoon een verhaal vertelde van wie, wat, waarom en hoe. En nou, de een, de rechter en, en of de aanklagers... in dit geval de Reuzegom-studenten... beweerden dat dat dan valt onder iets wat doxen heet. Dus dat is dan de persoonsgegevens van iemand online zetten. Terwijl alles wat Esit heeft gezegd openbaar te vinden was. Dus de vraag is, is het dan doxing? Zeker omdat het iets is wat, wat ja. journalisten normaal ook doen... Hè, in, in, bij dit soort zaken en nu dan niet... wat ook wel heel bijzonder was. Uh, en hij is uh, veroordeeld en heeft 800 euro boete gekregen. Uh, drie maanden gevangenisstraf met uitstel... waardoor hij dus wel een strafblad heeft met gevangenisstraf... maar er niet echt in hoeft, ingewikkeld. En hij moet 20.000 euro schadevergoeding betalen... Wat dus aan inhoudt de, ja, aan, de, aan, aan, een, aan een restaurant, geloof ik. Omdat daar dus bedreigingen zijn geweest en gereserveerd. Wat ik zelf ook ingewikkeld vind, maar daar kom ik zo op terug. Ja. Um, en ik wil gewoon graag horen van, jou, ja, hoe, hoe klinkt dit voor jullie op het eerste gezicht? Want ik heb nou ja, al, ik, al ik, genoeg ik, ik, geïnteresseerd. Uh, <laughs> ik had het wel een beetje gevolgd, hè, ook, uh, ook vanuit het nieuws. En ik heb toen uh, wel de, ook die video gezien van Asset, toen dat uh, on, um, uh, online kwam. Nathan heet hij eigenlijk natuurlijk. Um, ook meegekregen dat die video toen heel snel offline is gehaald door YouTube. Wat eigenlijk ook op zichzelf staan, best wel heel opvallend is. En ik heb hem laatst weer een keer opnieuw gekeken. Want ja, jongens, hij wordt gewoon gediepost. Hij is <lacht> altijd wel ergens te vinden. Ja. Dus dit soort uh, halfbakken beleid heeft echt geen zin. Maar wat ik, uh, inhoudelijk wil ik me niet zoveel. Uh, ik vind het sowieso belachelijk dat. Uh, dit soort studentenverenigingen nog mogen bestaan. Ik dat je dit ook, soort ja. praktijken mag uitvoeren. Dat dit normaal is. Dat dit blijkbaar oké okay is in een land waar je niemand mag mishandelen. Maar wel als je bij een studentenvereniging uh, bent. En dan bedoel ik dat in Den Brede. Want überhaupt een ontgroening bij een studentenvereniging... vind ik gewoon onmenselijk, vind ik niet ja. normaal. Beurt ja. uh, uh, in Nederland ook inderdaad in 2019 in, in, nog met Vinicat geloof ja, ik... dat ja. iemand op, op iemands hoofd stond... Ja, ja, precies. En, dingen. En, nou ja, en hier in, hier in België, dus, dus dat is even inhoudelijk wat ik er belachelijk aan vind. En verder heb ik de zaak niet goed genoeg gevoeld. Dus het is ontzettend triest, ook voor die familie van die jongen... die natuurlijk op jonge leeftijd is overleden. Dat ze eigenlijk nooit... er ja, staat hier justice for Sanda. Dus gerechtigheid voor die jongen, dat is nooit gekomen. En ik vind dan het, het mooiste wat ik hier aan vind... Uh, is dat Asit wel iets heeft aangekaart... en wat dan volgens hem de media hebben nagelaten. En dat vind ik... toch echt wel pijnlijk als dat echt zo is... dat ook Belgische media gewoon niet... durfden uh, om bijvoorbeeld... in die familie te duiken. In nee. die geschiedenis vind ik echt uh, ja, een kwalijke ja, zaak. Laat ik even zeggen, wat ik ervan vind... ik heb deze zaak helemaal niet gevolgd, maar ik vind het... het voelt echt als heel erg ondemocratische praktijken. Het is eigenlijk allemaal een beetje doorgezoken, kaart zoals het voelt. En dan kan je toch zien dat ook in... nou toch gewoon goed ontwikkelde... westelijke landen uh, rijk... en geld zijn... en invloed hebben, toch nog heel erg bestaat. En vooral ook in deze zaak uh, wordt het alleen maar weer aangetoond... dat eigenlijk uh, ja, tot in de extremen je kan redden. En dat je ziet toch iets als iemand... want ik geloof niet dat die Nathan echt expressief heeft gedaan. Ik geloof dat hij gewoon echt ook wilde voor die jongen die vermoord is. En ja, het, is, uh, het, het voelt gewoon een beetje als een soort Chinese praktijken gewoon. En er wordt iets geroepen en het wordt allemaal een beetje in de doofpot gestopt... En inderdaad, die hele studentenvereniging en dingen. Ja, ik vraag me inderdaad ook af wat je, er, uh, wat je ervan moet vinden. Uh, studentenverenigingen geloof ik zelf. Ik ben er zelf nooit bij geweest. Maar het kan vast heel leuk zijn. Maar goed, tot op een zekere hoogte. Um, goed, in ieder geval, als het eerste uur alweer bijna voorbij nog, mag, mag ik nog wel nog één ding toevoegen? Eén ding. Ik toevoegen. Even heel kort daar toevoegen. Nou, wat ik nog wil zeggen. één ding wat mij heel erg verkeerd aan de strafmaat. En wat ik dus heel erg vind. Want als een rechter een uitspraak doet, schept dat altijd een bepaald precedent voor volgende zaken. Is dus dat Nathan door die 20.000 euro, dat is dan geen boete... maar vergoeding die hij moet betalen aan het restaurant... dat de rechter dus eigenlijk heeft gezegd... op het moment dat jij niet expliciet opruidt... want hij heeft het nooit gehad van... ga reserveringen plaatsen bij dat restaurant... ga die mensen bedreigen. Hij heeft, dat was niet zijn insteek. Dat is ook nergens terug te zien aan die zaak. Maar doordat hij dus wel de ja. boete moet betalen... voor andere mensen die dat uit zichzelf hebben gedaan... Uh, uh, wordt hij dus eigenlijk verantwoordelijk gehouden okay. voor opruiming. Ja. Ja. waarvan je niet kan zeggen dat het is hem. En en mag dat ik vind ik nog één ding ja, zeggen we hebben geen tijd, tijd meer. We hebben geen tijd meer volgende uur Steun tot de ja. Ja. Steun Steun de, de kraut vindt De kraut Ja, of we gaan 100 ja, ja ja ja Het loopt allemaal weer of veel te lang. Kanaal. Het loopt allemaal <laughs> veel te, <laughs> lang <laughs> <laughs> <laughs> te lang uit. We gaan naar de soort van Hello Snoall hier is Justin Bieber, met de nummer Baby. Iedereen kent. Uit 2010. Veel plezier. Tot in tweede uur. Oh. Oh. Je